Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Maanden van protest en werkonderbrekingen ligt er een CAO voor het streekvervoer. De bonden en de werkgevers hebben afspraken gemaakt voor 2,5 jaar. De buschauffeurs en machinisten op regionale treinen krijgen gemiddeld 3% loonsverhoging per jaar. Ook komen er extra pauzes en wordt de werkdruk verminderd. Door deze afspraken zijn de stakingen in het streekvervoer van de baan. Starbucks staat vandaag voor de Europese rechter De Amerikaanse koffieketen zou van 2008 tot 2014 Via een ingewikkelde constructie de winstbelasting zo laag mogelijk hebben gehouden En de Belastingdienst zou daar toestemming voor hebben gegeven De Europese Commissie noemde dat illegale staatssteun En wilde dat Nederland alsnog 25 miljoen euro zou terughalen bij Starbucks De Nederlandse overheid zegt dat er geen belastingregels zijn overtreden de Nederlandse kunstenaar Armando is overleden. Hij werd geboren als Herman Dirk van Dodeweert. Armando kreeg bekendheid door zijn veelzijdigheid. Hij was onder meer schilder, dichter en beeldhouwer. Armando overleed in het Duitse Potsdam, waar hij vaak kwam om te schilderen. Hij was 88 jaar. Premier Rutte is vandaag in Washington voor een kennismakingsgesprek met de Amerikaanse president Trump. Het is Ruttes eerste officiële bezoek aan het Witte Huis sinds Trump president is. De twee praten over de relatie tussen beide landen en ook gaan ze het hebben over de handelsoorlog tussen de VS en Europa. En op het WK voetbal is Kroatië door naar de kwartfinales. Daar waren strafschoppen voor nodig, want na 90 minuten en verlenging tegen Denemarken stond het nog 1-1. Eerder op de avond schakelde Rusland Spanje uit. En dat gebeurde ook met penalties na een 1-1 gelijk spel. Het weer opnieuw veel zon. Het is vanmiddag 24 tot 28 graden. En er staat minder wind dan de afgelopen dagen. Na vandaag blijft het mooi zomerweer met maximaal van een graad of 26. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Hier nu naast me zit Omdat ik jou nog steeds aanbid Maar ik weet jij bent straks hier De zon die schijnt dus drinken we bier Al zitten er veel mensen om me heen Maar voor mij is het ook maar één Ik heb de zomer in mijn bal.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 So Een heerlijke zonnige zaterdagmiddag bij ZFM. Goedemiddag even na twee uur. Welkom bij Salford op Zaterdag. En wat is het lekker weer hè. Momenteel ruim 24 graden hier in Salford. En uh, ja, mede daarom draaien we de plaats van uh, André Hazes in de zomer. Maar albert hij is vandaag ook jarig. Als oh, hij nog zou leven. Dan begrijp ik helemaal dat je zo met dit Z nummer begint. 67 jaar Ach, zou hij zijn geworden. Zou hij zijn geworden. Goed. Ja, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Welkom bij wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10a. Het studio, uh, de studio van uw enige echte lokale zender ZFM. Wat gaan wij allemaal doen? Uh, van alles en nog wat. Er is natuurlijk uh, in Assen een groot motorevenement aan de gang. De kwalie van de Dutch TT. En uh, daar, die wordt momenteel verreden al daar. En de tribunes zitten daar al nog vol. Dus motorliefhebbers uh, houdt in de gaten de Assen TT... Morgen wordt hij verreden. Verder hebben we natuurlijk de kwalificatie van de Formule 1... en die wordt verreden in Oostenrijk... en die wordt om drie uur van drie tot vier verreden. En in Pit Report om kwart over vier... gaan we natuurlijk even uitvoerig terugblikken op deze kwalificatie. WK Voetbal, een rustdag gisteren. Vandaag beginnen we weer met een, gelijk met een klapper... Frankrijk tegen Argentinië om vier uur vanmiddag. Maar natuurlijk ook de vaste items ontbreken niet... zoals er zijn de evenementenagenda om half vier... En terwijl er al een, een blootgewone beachparty aan de gang is op het strand. Die ja. is om half twee begonnen. Bij strandpaviljoen Adam en Eva. En op het circuit een tweedaags Engels racefestijn. De BRSCC Eurofest. Twee dagen Engels racegeweld op het circuit Zandvoort. En vanavond natuurlijk een grote feesten. Midzomer. Het, zomerfestival. het zomerfestival in het centrum van Zandvoort. Blijft het mooi weer, wordt het anders. U hoort allemaal rond de klok van half drie... tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dier van de week, waar de vorige week hadden we Leo. Dat was een heel sneu verhaal. Die was uh, aan een boom vastgebonden en daarachter gelaten. Maar tot mijn grote vreugde zag ik uh, op de website... dat Leo inmiddels gereserveerd is. Dat is goed nieuws. Dus deze week hebben we een nieuw dier van de week. En dan heb ik even bij de katten gekeken. En deze luistert naar de naam Amy... Het gedicht van de week blijft nog een verrassing... dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Zandvoortsnieuws in het kort ontbreekt natuurlijk ook niet. Onze collega Willem Bruist... die verzorgt de muziek vanmiddag op het strand... bij het evenement Haringfeest aan Zee. kwart voor vier gaan we eens even bellen met onze collega Willem Bruist... wat hij daar allerlei... wat voor soort muziek hij daar gaat draaien. En we gaan hem natuurlijk even feliciteren met... gisteren had hij de 25e uitzending van zijn programma... samen met Charles Duif... The Boys Are Back In Town. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En we zijn overal te ontvangen via internet www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Ja, het is zomer weer vanmiddag in Zandvoort. En dat zal je merken aan de muziek ook, hoor, die wij uitgekozen hebben. Alleen maar zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag. Ik Zou ook deze van Frans Kull. Un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire vient, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour. ...zou maar op een terrasje zitten in Zalvoort. Oh, lekker. En dan deze muziek uit de radio horen. Je hoorde Frans Galle en Ella Ella. Kijk even op de Facebook-site trouwens van ZFM... ...voor een bericht van de brandweer. Ik heb een artikel geplaatst, albert Jones Song over Grote Weekend. Nou, dat klopt ook, hè, tot nu toe. Dat klopt. En uh, daar staat ook een tip van de brandweer. Mocht je vanavond van plan zijn te gaan barbecuen. Ja, waar je allemaal op moet letten als je gaat barbecuen. Dus dat bericht er even bij en lees de tips van de Zalvoortse brandweer. Zo dadelijk krijg je weer het laatste nieuws uit Zalvoort. Volgens mij heel veel aanrijdingen, maar goed. We horen er zo meteen veel meer over in het Zalvoortse nieuws. Maar dit is deze van Pollo Abdoel. Hier is Straight Up. Wel eens van nou, we worden oud, we worden echt heel oud. Nou, als ik uh, ga vertellen dat deze plaat inmiddels alweer 30 jaar oud is, uit uh, 1988, ja, dan worden we inderdaad oud. Door de Polle Abdoel in uh, Straight Up, Now Tell Me. Het is 18 over 2, tijd voor het Zalfoortsnieuws in het Kort. Hier is Albert Jan. Met enige regelmaat gebeuren ongevallen waarbij herten betrokken zijn. Afgelopen vrijdagmiddag was het wederom raak toen een hert plotseling de dokter Anders C.A. Gerkenstraat oprende. Uh, vrijdag, afgelopen vrijdag, aan het begin van de middag... kwam er plotseling een hert uit een tuin gesprongen... vanaf de Dr. Anders C. Gerkenstraat. Een passerende vrachtwagen kon het dier niet meer ontwijken... en raakte hem frontaal. Het hert was uh, op, op slag dood. De boswachter heeft het dier uh, later in de middag opgehaald en afgevoerd. En uh, afgelopen week was het ook druk met uh, ongevallen met uh, fietsers... met als laatste hoogtepunt... Uh, afgelopen vrijdagavond, want opnieuw heeft zich in de Zandvoort... een frontale botsing tussen twee fietsers voorgedaan. Het ongeval gebeurde vrijdagavond tussen rond 9 uur... op de rotonde bij de Zandvoortslaan en de Kostverlorenstraat. Beide fietsers kwamen vervolgens ten val. Een frontale botsing op die plaats zou kunnen betekenen... dat er een van de fietsers in de verkeerde richting reed. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben assistentie verleend. Een van de gevallen mannen had een wond aan zijn gezicht... maar kon die ter plaatse aan worden behandeld... Na behandeling kon hij zijn weg vervolgen. De andere gevallen jongeman is later door zijn vader met de auto opgehaald. Nou, het zal u niet ont zijn ontgaan dat er vandaag erg rustig is op het uh, station... wat treinen betreft, want uh, vandaag uh, rijden er namelijk geen treinen. Er wordt gewerkt aan het spoor tussen Haarlem en uh, Zandvoort... en dus rijden er tot uh, half zes geen treinen vandaag. Wie wel uh, het, uh, met het OV wil komen, kan de bus nemen... De extra rijstrijd kan vervolgens uh, een optimistische pro-rail oplopen van een kwartier tot een half uur. Het bedrijf adviseert dan ook met de fiets naar Zandvoort te komen. Maar één uh, troost, morgen rijden de treinen wel weer. Gelukkig wel, dankjewel Albert-Jan voor Ik het... Ik ben nog niet klaar. Oh, ja. Werkzaamheden aan de Haltestraat. Jo, je blijft aan de gang. De natuurstenen de stoepranden naast de rijweg in de Haltestraat worden uh, van 2 tot en met 4 juli aanstaande gestraald om ze ruw te maken. Het blijkt dat deze banden bij nat weer uh, glad kunnen wo worden. Er, zijn er wordt gewerkt tussen 6 uur s morgens tot 10 uur. Het daadwerkelijke stralen van de, van de banden gebeurt ongeveer tussen half 7 en half 10 s morgens. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk in de Haltestraat te parkeren. Maandag 2 juli zoals gezegd, starten de werkzaamheden in de Haltestraat vanaf het raadhuis tot aan de Chin Chin. Dinsdag 3 juli wordt de straat afgesloten vanaf Café Neuf... tot aan Chinees-Indisch Restaurant Hong Kong. En woensdag 4 juli worden de werkzaamheden afgerond. Verkeersregelaars begeleiden bestemmingsverkeer... via de Kleine Krocht naar de Svaluwe-straat... waarna ze zelf hun route kunnen vervolgen. Heeft u vragen of opmerkingen... dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder... van de sparende landen via 06-243-23427. 06-243-23427 of per mail naar Spanelanden sturen. Tot zover. Dankjewel Albert Jan voor het uh, nieuws. Ja, over dat uh, laatste bericht. He. Ik hoop ook dat ze die tegeltjes die midden op het trottoir liggen... Ja. die kleine zwarte tegeltjes ook meenemen. Want die zijn ook altijd spek, spek en spek spekglad. Glad. Goed, we blijven het in de gaten houden. Dat was het Zalvins nieuws in het kort. When I I'm Dan is er weer even lekker mee bij ZTV met deze van Omi, dat was de cheerleader. Ja, we hebben nog uh, één hit. En dat is een uh, hit van Emma Bill. Ze komt uit België en de Belgen moeten maandag weer spelen. Dus ze heeft nog even hier de over, you, you. Controlling emotions. It's not what I do. If I give in to you, baby, don't you let me down, don't you let me down. Let me down.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 was met de single van Emma Bell en Cut Me Loose Heerlijk plaatje zo op de zaterdagmiddag. Wat minder heerlijk is, is inderdaad de problemen met de auto van Max Verstappen. En dan zit ik op internet even te kijken of inmiddels al bekend is wat het probleem is met zijn auto. En Waarschijnlijk wel de versnellingsbak. Dat zou je zien. En dan moet die vijf plekken teruggezet worden. Nou, we houden het voor u in de gaten. Om drie uur gaat hij van start de kwalificatie van de Formule 1 van Oostenrijk. Maar allereerst weer Zandvoorts nieuws en wel uh, over de gemeenteraad. En volgende week, uh, dinsdag, uh, is het zover. Dan uh, staat er weer een gemeenteraadsvergadering op de agenda. En deze keer is het wel een hele lange. De laatste gemeenteraad voor het zomerreces heeft een ellenlange agenda. Naast een viertal hamerstukken moeten maar liefst negen bespreekstukken worden behandeld. Waaronder natuurlijk de voorjaarsnota 2018. De voorjaarsnota geeft een tussentijdsoverzicht van het lopende begrotingsjaar. D66 en CDA hebben beide een motie ingediend. De Sociaal-Liberalen willen aandacht voor de veiligheid bij de oversteekplaatsen op de hoge weg. En de Christ, eh, Christendemocraten willen de Raad vragen om het initiatief van de Blauwe Loper te steunen. Verder moet er een nieuwe accountant aangewezen worden. Komt het kwaliteitsteam Kust voorbij? Moeten de zienswijzen op de begroting van Milieudienst Eimond en op de begroting 2019... Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten worden vastgesteld en komt het meerjarenperspectief grondexploitatie van de gemeente aan bod. GroenLinks vraagt aandacht voor drie ingediende moties. Fractievoorzitter Karim El-Gabali wil een, dat een verbod op het gebruik van ballonnen tijdens evenementen en festiviteiten wordt opgenomen in de algemeen plaatselijke verordening. Daarnaast wil hij dat de gemeente overgaat... tot het plaatsen van genoeg inlevermogelijkheden... voor afval en het bewustmaken van de bezoeker... om deze te gebruiken. En tenslotte vraagt GroenLinks om in de bepalingen... van de afgegeven vergunningen op te nemen... dat er tijdens openbare evenementen in Zandvoort... gebruik wordt gemaakt van een statiegeldsysteem... op plastic bekers en wegwerpbekers niet meer mogen worden gebruikt. De vergadering is dinsdag om 3 juli... en het begint zoals gewoonlijk om 8 uur. Het einde zal nog eventjes op zich laten wachten. Waarschijnlijk wel, als ik die agenda zo hoor. Maar volgende week dinsdag, 3 juli, dus weer om 8 uur... een gemeenteraadsbijeenkomst in het gemeentehuis. En uiteraard kan je de raadsvergadering ook live volgen bij ZFM. Vanaf 8 uur op de radio, dan hoor je de raadsvergadering live... en dan kan je hem volgen. Of ga naar de gemeentelijke websites. Ook daar kan je luisteren naar de raadsvergadering. Je ziet het die cijlers en vijas, vijas. Het is altijd zo mooie van deze periode van de tijd van het jaar. De vakanties komen er weer aan. Vajas, vajas. De, de single van uh, Die Ja, vier minuten over half drie. Lekker temperatuur, ook in de studio aan de Tolweg Tina. Blij dat we airco hebben. Wat gaat hij weer de komende dagen doen, albert -Jan? Nou, al, allereerst op, ook op deze zaterdag is het natuurlijk prachtig zomerweer met volop zonneschijn. Het blijft overal droog en er waait een overwegend matige noordoostenwind. De temperatuur loopt op naar een zomerse 27 à 28 graden. Vanavond in de nacht is en blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verandert er weinig. De zon schijnt weer volop en het blijft droog en het wordt met 26 à 27 graden weer zomers warm. Ook na dit weekend blijft het zomers met veel zon. Pas woensdag wordt er weer wat bewolking verwacht... En donderdag is er kans op een enkele buien met daarbij ook kans op onweer. De temperatuur ligt de gehele week rond de 26 à 27 graden. Kortom, het is zomer, al dus rico schreuder. Het weer is naar nou te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl Dat was het weer, zie je En we schreeuwen het uit. Het is zomer in Zandvoort. En dat hoor je ook aan de muziek die we vanmiddag voor je draaien. Waaronder deze grote hit van dit moment, Alfaro, Soler en La Centura. Ik tu ayuda, no lo tengo en las venas y Ik heb puedo controlar. Creo que mi cintura choca con Ik heb niet con la arena. que no bajamos a la playa para si practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más Ja, no. Heerlijk hè, de komende dagen lekker zomerweer hier in uh, Zandvoort. En ik weet zeker dat de weerman van ons, uh, Lex van der Hoorn, daar ook heel blij van wordt. Dus uh, Lex, uh, we draaiden deze plaats speciaal voor jou. Dat was La Centura, een uh, grote hit van dit moment. Terug in de tijd, terug naar de jaren 80 met Mai Tai en Amsterdamse damesgroep. Hier is History. Het hits van deze damesgroep Martijn... uit de jaren 80. Joor, de, de single History. Ja, nieuws over Max Stap, het laatste nieuws wat ik in ieder geval heb kunnen ontdekken omtrent. De problemen aan zijn motor, is dat het een elektronisch probleem zou zijn aan diverse sensoren. En dat die vervangen moesten worden en dat het dan weer goed zou zijn. Jij ja, kijkt me aan van, hmm, is dat wel waar? Het countdown loopt. Ja, sowieso. <laughs> 15 minuten te gaan. Nou, ruim 15 minuten. Nou. <laughs> Niet overdrijven. <laughs> Oké, okay, okay. okay, een extra uh, spreekuur met de burgemeester komt eraan. In aanwezigheid van burgemeester Nick Meijer wordt op woensdag 4 juli van 3 uur tot 4 uur s middags. een extra overlastspreekuur van buurtbemiddeling gehouden. Tijdens dit overlastspreekuur is tevens de ondertekening van het vernieuwde convenant buurtbemiddeling 2018-2021. Buurtbemiddeling is sinds de start in 2009 een gezamenlijke activiteit van de politie, Woonstichting De Kei, Buurtbemiddeling Meerwaarde en de gemeente Zandvoort. Het is een laagdrempelige manier om conflicten, pesterijen, overlast en andere ergernissen tussen buren in een vroeg stadium aan te pakken. Buurtbemiddeling biedt inwoners aan om, als het zelf niet lukt, onder begeleiding in gesprek te komen met hun buren over een bepaald probleem. Het blijkt al jaren dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt. In Zandvoort zijn er jaarlijks rond de 30 gevallen van burenoverlast, waarin er door buren hulp wordt gezocht bij buurbemiddeling. Ongeveer 70% is daarvan met succes opgelost. Buurbemiddeling is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9 uur en 2 uur. Via telefoonnummer 023 569 883. 569 883. Iedere eerste dinsdag van de maand tussen, vier, tussen drie en vier uur... is er een overlast spreekuur in pluspunt. Dan zijn vertegenwoordigers van de partners van Buurtmiddeling... aanwezig voor informatie en advies. Maar de eerstvolgende mogelijkheid is dus aanstaande woensdag 4 juli... van drie tot vier uur... met uh, als extra uh, aanwezige de burgemeester Niek Meijer. Dankjewel, je Albert Jan, voor dit uh, extra bericht zo tussendoor. Inderdaad, bijna kwart voor drie nog een kwartier tot aan de kwalificatie... En dan gaan we kijken wat uh, Max uh, gaat doen in de kwalificatie. En of hij een beetje vooraan kan komen. Hè? Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. We houden het allemaal in de gaten in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Maar hier is nog een kwartier lekkere muziek. Waaronder deze van John Sakada. Here is Just Another Day. Ik zou me meezingen, hè albert <lacht> Goed dat ik de schuif dicht had staan, denk ik. Je John Cicada en Justin D. Dat allemaal bij Zandvoort op zaterdag. Heb jij nog wat nieuws te melden? Uh, Jazeker, ik heb twee, twee berichten uit uh, Zandvoort. Allereerst straatvoetbaltoernooi. Dit jaar wordt op zaterdag 14 juli alweer voor de veertiende keer... Het, het, de oude halt straatvoetbaltoernooi gehouden. Dit leuke toernooi is voor alle kinderen uit de geboortejaren 2010 tot en met 2005. Moet je omdraaien dus, 2005 tot en met 2010. Maar dit toernooi heb je een leuke sportieve dag en help je gelijk mee met het inzamelen voor een goed doel. Dit jaar is dat de Johan Cruijff foundations met een knipoog naar de 14e editie en de 14e juli. De inschrijving is al geopend bij de oude halt aan de Vonderlaan 2B. Meer informatie en speeltijden zijn te vinden op Facebook en of Instagram accounts. De oude halt de, de voetbaltoernooi. Ieder jaar organiseert de, o, de Oranje Nassau School, de ONS, een markt voor het goede doel. In een half uur tijd, zo lang duurt de markt, proberen de leerlingen dan zoveel mogelijk te verkopen. Dit jaar is de markt op woensdag 4 juli en de opbrengst gaat naar het ouderenfonds. Iedereen uit Zandvoort is welkom, van jong tot oud. De markt is op woensdag 4 juli en vindt plaats van kwart voor twaalf tot kwart over twaalf op het grasveld van de school aan de Leijsterstraat. Het duurt slechts een half uur, met andere woorden... kom op tijd. Kom erbij, want uh, ja, voordat je het weet uh, is het op. Is het he, op en weg. Ja. Is het op en weg, ja, dan ja. loop je de kopjes mis. En dat is natuurlijk ook niet fijn. Nog tien minuten te gaan in het eerste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En daarna gaan we naar Oostenrijk toe. Ja, zaterdag er maar, hè. Oostenrijk, de kwalificatie van de Formule 1 race die vindt straks om 3 eh, uur plaats. En eens even kijken hoe het gaat met de auto van Max Verstappen. Daar houden we je van op de hoogte. Hier is La Camisa Negra van Juanes. Tengo la camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es culpa Maar me duele, niet parece que Het me quedé y fue pura is tu mentira. belangrijk. maldita, mala suerte zo belangrijk. que aquel día te encontré. Kamer, kamer, baby. Te digo con disimulo: que tengo la camisa.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 Het was de zomerrit van Goenes en La Camisa Nigra. We kunnen nog twee draaien tot aan het nieuws en weer van drie uur. En dan hebben we er nog twee uur lang met Zandpoort op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag en geniet van het mooie zonnige weer. Weer eens terug te horen. Uh, Disco-klassieker uit de jaren 80. Dat was de limit in yeah! Ja, we kunnen nog eentje draaien tot aan uh, drie uur. En dat is een groot hit van dit moment. Ik heel terecht en het past wel bij het mooie zonnige weer van vandaag. Hier is Daddy Yankee. <middels>